Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De Syrische onderminister van Oli heeft zijn ontslag ingediend. Hij sluit zich aan bij de betogers die het aftreden van president Assad eisen. Onderminister Abdo Hussamedin is de hoogste politicus in Syrië... die het regime de rug heeft toegekeerd sinds de opstand een jaar geleden begon. Hij kondigt zijn vertrek aan in een video die hij op YouTube heeft gezet. Het regime in Syrië heeft nog niet op het vertrek gereageerd.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 Hij noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait... voor de kosten van ziekenhuisopnames van coma -zuipers. Volgens Kingma worden er in zijn ziekenhuis steeds meer jongeren opgenomen... vanwege buitensporig alcoholgebruik. Afgelopen weekend kwamen er 15 patiënten s'nachts op de eerste hulp. 14 daarvan waren zwaar onder invloed van alcohol. En dat maakt me oprecht boos, zegt Kingma. Het aantal coma stijgt al jaren. In 2008 werden er 337 jongeren met acute alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis... Twee jaar later was dat aantal ruim verdubbeld. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. De kustprovincies kans op een enkele bui en het is 2 graden. Overdag eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken... en dan neemt de kans op een bui toe en dan wordt het 8 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. 8 maart. Internationale Vrouwendag. Dit is tot zes uur. De nacht klinkt anders. Met muziek van en voor vrouwen. Meta de Vos. De stem van Nico, maar verder ook vooral heel veel Velvet Underground... hoorde je met Vam Fatale. Deze Nico, Duitse dame, die uh, werkte als tiener als internationaal fotomodel... en later ging ze pas acteren. En dat deed ze bijvoorbeeld in experimentele werken van Andy Warhol. En die Andy Warhol die ging later weer de cd produceren van de Velvet Underground. En die heeft ze toen eigenlijk een beetje Nico opgedrongen van... Deze dame gaat meedoen op jullie cd, anders ga ik niet verder produceren. En dat hebben ze gedaan. En gelukkig maar, want ze heeft een paar prachtige nummers opgenomen... met de Velvet Underground. En die cd werd ook nog eens heel erg succesvol. nacht. Je luistert naar De Nacht Klinkt Anders. Van de Vara bij Radio 1 op Internationale Vrouwendag. Die dag zijn we ja, net een paar uur begonnen. En daar ga je waarschijnlijk nog heel veel van meekrijgen de rest van de dag. In ieder geval de komende paar uur met muziek van alleen maar vrouwen. Vrouwen die soms zo ontzettend mooi kunnen zingen van die gouden strotjes hebben, zoals ook Hernova. Uh, Hernova heeft nog een tijdje meegetoerd, ook met de Lilith Fair. En dat was een reizend festival in Amerika... met louter vrouwelijke artiesten of bands met een zangeres. Een beetje wat we vannacht doen, maar dan dus live. En de opbrengsten daarvan die gingen naar vrouwenprojecten over de hele wereld. Daar deed ze dus mee, deze Hernova. Dit is London Rain. You're De Vara op Radio 1. van Diana Ross. Ze maakte natuurlijk jarenlang alleen maar echte Motown Soul. En op een gegeven moment werd er tegen haar gezegd... probeer eens wat anders. En toen maakte ze zowaar echte disco-muziek. Dat begon allemaal met deze single Love Hangover. Hoorde je uit 1976. Diana Ross in de Nacht klinkt anders op Internationale Vrouwendag. Mocht je nu in de auto zitten... en op die tijdstip een beetje vermoeid beginnen te raken... kan me er iets bij voorstellen bij die tijdstip. Nou, dan nu even een blokje. Bam! gewoon even knallen. Dat kunnen vrouwen ook uitstekend. Zo meteen Cliesmies Lady Tron. Dit is 17. This is it. Zo simpel, maar zo effectief. Gewoon lekker pompende beats van Galicia. Hoorde Trick Me hier in de Nacht klinkt anders. Van de Vara bij Radio 1. Alleen maar muziek van vrouwen vandaag, vandaag eh, vannacht. Want het is vandaag Internationale Vrouwendag. <laughs> Dit nummer is geschreven door een man. In ieder geval gezongen door een man. Een Italiaan. Pino Donaggio was zijn naam. Uh, het lied heet eigenlijk... Io che non vivo senza te... Maar je kent het waarschijnlijk in een andere versie, want dit werd een veel grotere hit. Van Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Sleeping Satellite van Tasmin Archer op Radio 1 in de Nacht klinkt anders. En ik hoop, ik hoop echt heel erg, echt van harte dat ze is binnengelopen op dit nummer. Want uh, ja, sinds 2006 heeft ze geen nieuwe dingen meer uitgebracht. En we weten eigenlijk niet eens wat ze aan het doen is op dit moment, Tasmin Archer. Maar waarschijnlijk is ze gewoon lekker aan het rentenieren, want dit nummer was wereldwijd een enorme hit. Blondie is nog wel actief. Dat zou je misschien niet zeggen van zo'n band die al zo lang bezig is. Maar vorig jaar hebben ze nog een cd uitgebracht, Panic of Girls. Nou, dit stond er niet op, want dit is gewoon een van die oude klassiekers van Blondie. Heart of Glass. Hey. De nacht klinkt anders. The Machine and Kiss With A Fist. Een nummer dat je ongetwijfeld kent van de een of andere commercial. Uh, ze heeft gezegd, uh, Florence, Florence Welsh, uh, de zangeres van de band... dat het nummer toch echt niet om huiselijk geweld gaat. En dat ze dat helemaal niet wil promoten. Maar waar het liedje dan wel over ging, dat was dan weer een beetje vaag. Nou, wil je precies het verhaal weten, dan zeg ik uh, Google.com. Daar vind je ongetwijfeld veel meer informatie daarover. Tijd voor een leuke studiosessie. Eén uit 1995, van een tijdje geleden dus alweer van twee zussen... die ooit nog eens in de Playboy stonden... maar die vooral heel veel goede muziek hebben gemaakt... onder de naam Lois Lane. Dit is Tonight. En dit namen ze op in 1995. Speciaal voor Denk aan Henk. Niet meer te beluisteren op de Nederlands Radio... maar uh, was wel een fantastisch programma... met dus fantastische sessies zoals deze van uh, Lois Lane. Um, ik heb het aan het begin van de nacht... klinkt anders al gezegd. Uh, zo heel af en toe ga je mannenstemmen horen vandaag. En dan gaat het vooral om duetten. Dit is een hele mooie. Uh, de man in kwestie, Nick Cave... die heeft verteld een paar jaar geleden... dat hij al jaren de wens had om een keer een liedje op te nemen... met Kylie Minogue... Maar dan moet je wel een geschikt liedje hebben. Op een gegeven moment had hij er één geschreven. En daarvan wist hij meteen, dit is het. Deze moeten we samen opnemen. En gelukkig dacht zij daar net zo over. Nick Cave en Kylie Minogue. En Where the Wild Roses Grow. They call me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 Yeah.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 And I leaned down and planted a rose between her teeth. Tu cherches quoi On raconterait la mort. Tu t'es prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. Dit zorgt voor mij altijd voor zo'n oh ja-momentje. Van oh ja, deze heeft ze ook gemaakt, Grace Jones. hoorde I've seen that face before. Een nummer dat uh, gebruik maakt van de Libertango. En dat is dan weer een Argentijnse tango-klassieker. En uh, die werd geschreven door een bandionspeler. Zijn naam is uh, Piazzolla Wat raar is, want dat is een Italiaanse naam. En dat verwacht je dan niet bij een bandionspeler. Maar een waanzinnige combinatie gemaakt door Grace Jones. Je luistert naar Radio 1, naar De Nacht is Anders van de Varen... met een liedje dat uh, werd gebruikt in Beverly Hills 90210 TV-serie. En mede daarom is het een hit geworden, de LA-song van Beth Hart. late, drank hard, bottle she she she she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 I'm She... Yeah, yeah, now I gotta get back on that train, man, I gotta get out of this town, I'm out of my pain, so I'm going back to LA. Weet je nog uitgelachen als je zei dat je Madonna stiekem best goed vond? Dat is niet meer. En over een paar jaar mag je ook gewoon zeggen dat je dit een goede plaat vindt. Pokerface hoorde je van Lady Gaga. Hier in de Nacht klinkt anders op Radio 1. Um... Lady Gaga die doet trouwens ook nog wel wat uh, voor de gemeenschap. hoor. Uh, dat je niet denkt dat ze alleen maar op haar eigen geld zit... Uh, van al die miljoenen albums en singles die ze verkocht heeft. Uh, ze heeft bijvoorbeeld haar naam geleend aan een lipstick. Net als Cindy Lauper dat deed. En de opbrengsten van de verkoop van die lipstick... die gaan naar een campagne voor het goede doel en uh, Aids. Dus ze is wel degelijk met belangrijkere dingen bezig... dan alleen maar het maken van bubblegum pop. Dit zijn de Cardigans en Carnival.